10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Een VMBO-school in Meppel gaat onderzoek doen naar de zelfmoord van een leerling. Een meisje van 15 uit Staphorst sprong dinsdag voor de ogen van enkele klasgenoten voor de trein. Er gaan berichten dat ze zelfmoord heeft gepleegd omdat ze werd gepest. Het meisje zou volgens de krant de Stentorg in een afscheidsbrief de namen van haar pesters hebben genoemd.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 En uh, wat zouden we daar dan eventueel van kunnen leren? De school in Meppel heeft een herdenkingsruimte ingericht voor de leerlingen. Het polenmeldpunt van de PVV heeft zo'n 40.000 klachten opgeleverd. De meeste klachten gaan over dronkenschap, lawaai en parkeeroverlast, meldt de partij. Crimineel gedrag en het inpikken van banen wordt minder als een probleem gezien. PVV-kamerlid Joram van Klaveren vertelt wat er met die meldingen wordt gedaan. We hebben vanavond de tweede termijn van de begroting sociale zaken en werkgelegenheid. En zoals we ook op de site hebben vermeld een aantal maanden geleden, zullen we de resultaten hiervan aanbieden aan minister Ascher. Dus dat, dat gaan we vanavond doen. En dan zullen we natuurlijk een aantal aanbevelingen bij doen om te voorkomen... Dat, dat dit gaat groeien. Het meldpunt over mensen uit Midden- en Oost-Europa werd in februari gelanceerd. Het leidde tot veel discussie. Premier Rutte weigerde er afstand van te nemen, ondanks aandringen van de oppositie. Volgens de PVV is het meldpunt een groot succes. In totaal kwamen er zo'n 175.000 reacties binnen, maar het overgrote deel was onbruikbaar. Het was haatmail of spam. De ministers van Financiën van de 27 EU-landen zijn het vannacht eens geworden over een toezichthouder op de bankensector. Afgesproken is nu dat bijna 200 grote banken met elk meer dan 30 miljard euro op de balans onder toezicht komen te staan van de Europese Centrale Bank. In Nederland zijn dat de ING Bank, de Rabobank, ABN AMRO en SNS Bank. Financieel redacteur André Meijema. En wat je nu gekregen hebt vannacht, een soort compromis... dat grote banken, belangrijke banken... met een balans totaal van meer dan 30 miljard... Ja, die worden dan wel onder toezicht geplaatst vanaf maart 2014. Kleine banken, 6.000 in totaal... Ja, die allemaal nog niet. En juist... Het probleem was, in de voorbije jaren hebben we gezien dat kleine banken, regionale banken, voor een belangrijk deel de oorzaak waren van de systeemcrisis. Directeur Meis van de Nederlandse Vereniging van Banken en voorzitter van de Europese Bankenfederatie denkt dat er in de praktijk voor de Nederlandse banken weinig verandert. De nationale toezichthouder is de Nederlandse bank en dat blijft zo. De bultrug, die gisteren strandde op het onbewoonde eilandje Razende Bol vlakbij Tessel leeft nog. Dat zeggen medewerkers van natuurcentrum Eco Mare, die vanochtend met een bootje naar de walvis zijn gevaren. Hij uh, leeft nog, uh, hij spuit regelmatig een uh, fonteintje omhoog, zoals dat hoort bij uh, walvissen. En hij heeft het een paar keer met zijn staart geflapperd, uh, maar... Uh... We hopen met laag water uh, uh, voldoende uh, zeg maar, uh, materiaal aangerukt te hebben. En dat we hem dan met hoogwater uh, los kunnen gaan trekken. Onzeker omaren kan de bultrug niet op eigen kracht weer naar zee. Dan het weer in het noorden nog wat motsmeeuw. Verder vandaag droog en ook zon. Middagtemperaturen rond het vriespunt. Aan verkeersinformatie: in het noorden van het land is het nog plaatselijk glad door sneeuw. Viel is nog op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... bij Maarsen, twee kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A6 richting Muiden... bij Knoop het Muidenberg, drie kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Leusden, vier kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. En op de A50 van Arnhem naar Os... bij Knoop het Valburg, vier kilometer.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 Klank en akoestische aspecten staan centraal bij de componisten Xenakis en Torstensson. Een concert met een verrassend gebruik van instrumentarium, stem en live elektronica. Door Asco Schoenberg, Slagwerk Den Haag en Charlotte Riedijk. Donderdag 20 december in Muziekgebouw aan het IJ. Kijk op asko.schoenberg.nl.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 Kun je als Nederlandse ondernemer op het platteland van Vietnam een winstgevende onderneming opzetten en de lokale economie een boost geven? Volgens ondernemer Lise Loren van de Peet wel. Luister vanmiddag tussen 2 en 3 naar Business Case Radio. Helaas voor Lise Loren is dit mooie idee in Vietnam nooit doorgegaan. Had ze maar van ICO gehoord. Want met onze kennis en uitgebreide netwerk helpen wij ondernemers als Lise Loren graag. Zowel hier als daar, ICO. Samen succesvol sociaal ondernemen. Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op independent.nl Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. GroenLinks waarschuwt voor nucleaire veiligheid. Voetbal is geen oorlog, maar liefde. Het Nederlandse stroomnet is kwetsbaar voor sabotage. Als je op een paar gerichte punten de verbindingen zou doorsnijden... door bijvoorbeeld zo'n mast op te blazen... Ja, dan, dan wordt dat net al vrij snel uh, onbruikbaar. En het ochtendhumeur van Henk Spaan, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De nucleaire veiligheid van Nederland is absoluut onder de maat. Dat zegt GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren... op basis van een onderzoek van de inspectie Openbare Orde en Veiligheid... dat gisteren in de Tweede Kamer is besproken. Mevrouw van Tongeren, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is er mis? Nou, wat er mis is bijvoorbeeld... Hè, in Limburg, vlak over de grens, liggen een hele serie Belgische kerncentrales... In Limburg is men nog steeds aan het praten waar we misschien jodiumpillen gaan opslaan. Wat iets is wat de bevolking een klein beetje beschermt mocht er een kernramp zijn. Ja, dat moet je slikken dan hè, als je uh, bl uh, blootstaat aan radioactieve uh, straling maar een hele kleine kans op een kernramp in Nederland. Maar als daar zoiets gebeurt, dan heb je direct toch wel een vrij groot probleem. Dat hebben we in Japan gezien, in ja. Amerika, in Rusland. Maar mevrouw en in Nederland toen... wordt alleen gepraat en uh, er wordt uh, niet in praktijk geoefend. Er liggen geen spullen klaar en de bevolking in geval van een kernramp zou niet weten wat ze moesten doen. Nee, maar toch, na die ramp in uh, Fukushima in uh, Japan... Uh, toen zijn toch alle zijnen ook in Nederland op brood gegaan... en werd er beterschap beloofd en onderzoek gedaan... en er zouden aanbevelingen komen, die zouden ook worden uitgevoerd. Dan zijn we twaalf maanden verder. Waarom is er dan nog niks gebeurd? Nou, er is onderzocht, er wordt gepraat. Hè, er wordt bijvoorbeeld in, in Limburg ook nagedacht over een app... waarop dan de telefoonnummers komen van de burgemeesters... en de brandweercommandanten in België. Zo. Nou, je zou denken, die centrales die liggen daar al 30 jaar... En die liggen er ook uit als er een keer een ramp is, lijkt me zo? Ja, dan is er misschien toch al eens een keer een telefoonlijstje uitgewisseld. En dat soort dingen zijn er niet. En er wordt wel op kleine schaal hier en daar eens eens een keer geoefend. Maar ze, he, nogmaals, de, de kans is heel erg klein. Maar als het gebeurt, heb je direct in het halve land echt toch wel een forse paniek. Dus daar zou je niet zo nu en dan eens een klein beetje... Maar als je kerncentrales wilt in Nederland... En GroenLinks wil ze natuurlijk het liefst dicht. Maar als je die dingen hebt, dan moet je ook zorgen dat je veiligheid echt tip-top op orde is. En dat is het in Nederland niet. Ja. Uh, hoe reageert de minister hierover? hierop? Want dat is uh, de minister van Veiligheid, hè? Uh, Ivo Opstelten. Ivo Opstelten. Ja. Nou ja, redelijk laconiek. Er wordt een beetje ook verwezen naar minister Kamp voor energie. Want daar valt dan ook weer een groot deel van de kerncentrales kernveiligheid onder. En dan bij doorvragen is het van nou ja, we hebben dit stukje wel een keer geoefend. We hebben laatst dat gedaan. En dat klopt ook wel. Hè. Er zijn wel kleine stappen. Maar dat wil nog niet zeggen, dat is net alsof je, je, je keelpijn is wel behandeld en je zere knie, maar er is nog niks gedaan aan jouw kans op een hartaanval. Nou, Dan kan je niet zeggen van u bent uh, gezond, gaat u vooral zo verder. Ja. Wil je het op orde hebben, dan moet je eigenlijk elke twee jaar alle onderdelen trainen, de bevolking beter voorlichten, er moeten jodiumpillen vlak in de buurt opgeslagen zijn en mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Ja, nou ja goed, de minister reageert dus nogal laconiek, geldt dat ook voor de rest van de Tweede Kamer eigenlijk? Deelte heeft de, dezelfde zorgen als ik, dat bijvoorbeeld hè, de, onze veiligheid is geregeld in veiligheidsregio's. Die zijn nu bezig met plannen in de eigen regio, maar die hebben nog geen contact gehad met de buurregio. En dat is niet alleen bij een nucleaire ramp een probleem, maar dat is ook bij allerlei andere grote calamiteiten. Ja. Overstromingen, um, hè, er gaat iets met een ander soort fabriek helemaal mis. Ja. Nou, en daarop steunen de andere Kamerleden mij ook van... Uh, kom op minister, we praten hier al heel lang over wat gaat u doen. Ja, ja en eh, minister Opstelten moet het dan toch met minder geld doen. Ja. ja, dan krijg je wat vage antwoorden van we doen toch zo ons best... en heeft u nou maar vertrouwen en de kans dat dit gebeurt is uh, heel klein. Is ook zo toch? Dat klopt gelukkig, ja, ja, nee, absoluut. ja, ja. Goed, nou ja, en nu? Nou... 12 januari grote demonstratie in Maastricht om uh, twee uur op de, bij het NS-station vertrekt de stoet om aan uh, de burgemeester van Maastricht en hopelijk ook uh, de uh, commissaris van de Koningin van Limburg een petitie aan te bieden dat de veiligheid in Limburg niet op orde is. Nou. Of Limburg een beetje tempo wil maken. Daar hebben ze nu alvast stapeloze nachten van, denkt u ook niet? Het gaat heel, heel langzaam met deze onderwerp, maar je moet vol blijven houden. Want de, de Lisbeth van Tormeren in Japan die was ook al twintig jaar voor de ramp in Fukushima ja. aan het waarschuwen dat er een kans was op een grote tsunami. En die werd in het begin ook niet serieus genomen. Ik moet opeens aan Oesje in de Family denken als u zegt Liesbeth van Donger in Japan. Maar goed. Ja, misschien zou ik dat die rol ook heel goed kunnen vullen. Nee, maar er zijn in allerlei nationale parlementen zijn er mensen van de Groene Partij hiermee bezig. Ja. Om te zeggen, of sluiten, hè, dat gebeurt in een heleboel Europese landen. Ja. Of zorgen dat je je veiligheid echt op orde hebt. Ja, goed. Nou, u bent de uh, voorsluiting, uh, dat is wel duidelijk. En uh, zo niet, dan moet die veiligheid gewoon in orde zijn. Uh, en heeft de minister Sorry. geen wetenschap beloofd inmiddels? Heel klein beetje, maar ik zal hem achter zijn broek aan moeten blijven zitten. En ik hoop ook dat de provincies, zoals Twente, Limburg, Overijssel... dat die mij ook helpen om te zeggen... ja, goed dat het in Zeeland een beetje beter is. Nu de andere plekken ook oppakken en zorgen dat het allemaal geregeld wordt. Greenpeace outfit weer tevoorschijn halen? <laughs> nou, er zijn ook een heleboel andere organisaties die hier achteraan zitten... maar de milieuorganisaties waarschuwen je hier natuurlijk ook voor. Goed. Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Ik dank u zeer.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 In Nederland, dames en heren, doet de elektriciteit het bijna altijd. Maar als de stroom uitvalt, dan is dat meteen lastig. Niet alleen in Nederland trouwens. En als zo'n storing lang duurt, dan is het zelfs levensgevaarlijk. Hoort u in deel 4 van Storing, gemaakt door Niels de Jager. S'avonds kaarsjes aan. En het, is eventjes, het is een beetje behelpen. Ja, heel koud, heel koud. Een oud huis. Dus ja, dat, is, dat scheelt echt enorm. Het komt er wel achter hoe verwend je bent. Hè? Om binnen te komen en het lampje aan te drinken. en denk ik, oh ja, die doet het niet. Om te bedenken van, oh, smorgens koffie. Oh nee, geen koffie. In 2007 zat de Bommerlewaard twee dagen lang zonder stroom. Het gebeurde nadat een legerhelikopter in een hoogspanningsleiding vloog. Kan zoiets weer gebeuren of zijn er andere bedreigingen voor het stroomnet? Dat vertelt onderzoeker Michel van Eten. We staan onder een uh, hoogspanningsmast uh, aan de rand van, uh, van Delft... vlakbij de, de TU waar u, uh, waar u voor werkt. Allemaal sterk staal. Het kan, kan wel een stootje hebben, lijkt me. Die toren die staat redelijk stevig, maar het is maar wat je verwacht dat hij kan weerstaan. Je kan aan de verflagen al zien dat hij al een hele poos hier staat. En dat betekent dat hij tegen alle reguliere uh, ontberingen wel bestand is. Maar goed, ja, als je bijvoorbeeld uh, grootschalige overstroming zou krijgen hier, dan, uh, dan vermoed ik dat het een en ander gaat verzakken of een extreme, ja, andere extreme condities uh, uh, vanuit de natuur... of misschien omdat iemand besluit dat die mast naar beneden moet... met uh, menselijke middelen, ja, daar is hij niet op ontworpen. Dus dat zal hij niet weerstaan. Als je iets aan de Nederlandse stroomnet zou willen doen... Dan, dan zitten er wel zwakke punten in, begrijp ik. Uiteraard, dat is niet heel moeilijk. Zeker het hoogspanningsnetwerk is niet extreem groot. Dus als je op een paar gerichte punten de, de verbindingen zou doorsnijden... door bijvoorbeeld zo'n mast op te blazen... Ja, dan, dan wordt dat net al vrij snel uh, onbruikbaar. Nou, Er zijn in Nederland uh, heel wat van die hoogspanningsmasten. Ik, ik zou niet weten waar ik moet beginnen, als, uh, mocht ik het net on, onklaar willen maken. Uh, is het wel echt met een paar gerichte acties te doen... Ja, laten we niet een hele uitgebreide gebruiksaanwijzing voor kwaad willen. En ja, het gaat wel om de kwetsbaarheid natuurlijk. Ja, kijk, het is vrij simpel als je de kaart bekijkt van het hoogspanningsnetwerk. Dus wil je zien dat het eigenlijk maar een paar ringen zijn en wat verbindingen met het buitenland. En nou ja, zo'n ring is bedoeld om uitval op te kunnen vangen. En als de stroom er niet langs de ene kant naartoe kan, dan kan het langs de andere kant naartoe. Maar als je zo'n ring op twee plekken doorknipt, dan komt er natuurlijk een heel stuk van die ring buiten het bereik te liggen van het netwerk. Dus ja, op die manier kun je vrij snel zelf uh, op de kaart zien waar potentiële kwetsbaarheden zitten. Ik, ik vind het nog wel dat als je twee, drie ja, goed gemikte acties, uh, dat je uh, half Nederland zonder stroom kan, uh, kan laten zitten. Uh, dat zou kunnen gebeuren inderdaad. Om, uh, dat is best makkelijk. Ja, ja. Maar kijk, terrorisme is eigenlijk een hele makkelijke tak van sport. Dat, uh, dat realiseren we ons niet. Maar de reden waarom we het weinig uh, zien is niet omdat we ons zo ongelooflijk goed tegen verdedigen. Maar omdat er gewoon heel weinig mensen zijn die dat proberen te doen. Het Nederlandse stroomnet plat door drie hoogspanningsmasten uit te schakelen. Volgens Martijn Boelhouwer van Netbeheer Nederland, dat is de brancheorganisatie van netbeheerders, ja, zou het kunnen. Nou ja, Ongetwijfeld. Als je drie uh, hoogspanningsmasten weghaalt... dan uh, is een groot deel van het hoogspanningsnet daarmee gemankeerd. Uh, de vraag is wel, uh, punt 1 natuurlijk, hoe je dat dan voor elkaar moet krijgen. Uh, en, en punt 2, wat je erbij te winnen hebt. Houden jullie eigenlijk als netbeheerders rekening met terrorisme? Zoals iedere organisatie hou je daar rekening mee. Hè? Daar heb je, je scenario's voor klaar, daar heb je, je beveiliging voor op orde. Zelfs zo'n scenario van meerdere dagen of zelfs nog langer... Uh, in een deel van het land zonder stroom... Kunnen wij als maatschappij daarmee omgaan? Ja, dat uh, hebben we nog nooit hoeven doen. Dus uh, ik uh, vermoed dat er heel wat consternatie zal optreden. Ja, we hebben Als voorbeeld hebben we de Bon gehad een paar jaar geleden. Ja, en we eten dan al wat vlees, maar wat uit de Vriezer komt. Veel vlees vanavond op het menu. Dus dat gaat helemaal goed komen. Kruikje erbij. Lekkere warme voeten vanavond. Haaksbergen nog iets langer daarvoor. Dat duurde ook wel steeds een paar dagen. Ja. Ja, en wat wel interessant is aan die gevallen... is dat je ziet dat mensen aan de ene kant er niet op voorbereid zijn. Dus dat er ook wel verwarring en onwennigheid is. Maar tegelijkertijd is er geen paniek. En zijn mensen eigenlijk vrij nuchter onder die situatie... en proberen ze zo goed en zo kwaad als het kan het dagelijks leven voor te zetten. Dus de gedachte dat er grootschalige paniek optreedt, wordt daar niet bewaarheid. Nou is dat natuurlijk wel, omdat dat relatief kleinschalige... Uh, gebieden waren die getroffen waren. Dus mensen kunnen dan in de auto stappen en rijden een paar kilometer verder... en daar kun je nog gewoon pinnen, om maar eens wat te noemen, of uh, je boodschappen doen. Um, als je dat op een grotere schaal uh, zou krijgen, dan, dan wordt er natuurlijk al snel iets onrustiger. En is het dan alleen maar lastig, vervelend? Of kan het ook echt ja, schadelijk, gevaarlijk zijn? Nee, dat gaat zeker als je het hebt over dat soort scenario's van... Weken grootschalige uitval, dat gaat uh, maatschappelijk en economisch gezien heel erg kostbaar zijn. En dan moet je niet per se denken in termen van doden, al zal dat wellicht ook uh, tot uh, gevolgen behoren. Maar, uh, maar dan gaat het vooral om de, om de kosten van, van uh, zoveel ontwrichting in het maatschappelijk leven en in de economische productie. Is ook wel een hele verantwoordelijkheid, voelen jullie die ook als netbeheerders? Ja, absoluut. Het is echt onze kerntaak om die betrouwbaarheid... en ook die veiligheid van het energienet om die zo hoog als mogelijk te houden. Je ziet eigenlijk overal dat die elektrificatie van de maatschappij... om het zo maar te noemen, dat die toeneemt. We rijden binnenkort elektrisch voor een, voor een belangrijk deel. We koken elektrisch. We hebben eigenlijk in heel ons dagelijks leven... Elektriciteit nodig en we zijn er dus zeer afhankelijk van. Uh, maar wij voelen die verantwoordelijkheid zeker. En nou, wij staan er ook voor dat die betrouwbaarheid hoog is en blijft. Morgen in de serie Storing hoe het Zilfs-Vlaamse hulst steeds weer plat ligt. Nou, we zitten in de uithoek van Nederland en uh, er zijn uh, netwerken die stoppen, die stoppen hier. Dus is het uh, oppluggen of aanpluggen uh, vaak een, uh, een probleem. Inpluggen, opluggen, dat hoort u dus allemaal morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom bij de Caro via goedemorgennederland.karo.nl Straks, voetbal is geen oorlog, maar liefde. Eerst nu het de tumeur, hier is Henk Spaan. Oké, okay, de paus twittert. Hij zegent ons uit de grond van zijn hart... Zo luid volgens sommigen de vertaling van From My Heart. Je zou kunnen zeggen uit het diepst van zijn ziel. De paus twittert in acht talen. Dat hij het Nederlands overslaat begrijp ik. Meer dan een paar bossen tulpen met Pasen stellen wij niet voor in het Vaticaan. De paus twittert in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Pools en Arabisch... Dat laatste snap ik niet. Tuurlijk zijn er veel Arabieren, maar zijn er ook veel katholieke Arabieren? Arabieren die met kerstmis naar de nachtmist gaan en nu zij het komen zingen? Zijn die er? Zijn er Arabieren die een kerststalletje bouwen in de moskee? Denk het niet. Als de paus desondanks zo graag Arabieren op Twitter zegent uit de grond van zijn hart, waarom dan geen Chinezen? Weet je hoeveel Chinezen er zijn, heilige Benedictus de Grote? Meer dan een miljard zangerige mandarijnsprekers. Honderden miljoenen kantonees blaffende Hongkong Chinezen. En hoeveel Indiërs zijn er wel niet. Er worden in Azië zomaar een mannetje of drie miljard overgeslagen... door Mr. Pontifex de Geweldige. Geen boodschap in het Hindi. Niks in het Bengaals, Assamees, het Nepalees, het Kashmiri, het Urdu. Wel twitteren in het armzalige Pools, maar niet in het Mandarijn. Hoeveel mensen worden er hier niet beledigd? Ik denk veel. Volgens mij slaat zijn Twitterheiligheid hier de plank behoorlijk mis. En dan vergeet ik, net als de doorluchtigheid, tot mijn grote spijt de Japanners nog... Chata Mati Kurasai. Hai. Hai. Arigato. Tot de volgende week. <laughs> Henk morgen. Het ochtendtumeur van Nilgun Yerli.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 Ich brauch nie rauszugehen. Uh -huh. Traum den See, ist raus an See. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 Traumese Haus am See Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei. Ich brauche.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 Vijf minuten voor half elf. U luistert nog altijd naar de KRO op Radio 1. Je zou het de afgelopen dagen haast vergeten, maar voetbal kan ook gewoon leuk zijn. Sterker nog, door samen te spelen en te scoren wordt oxytocine opgewekt. En dat is hetzelfde stofje dat vrijkomt als je verliefd bent. Gert-Jan Pepping, goedemorgen. Goedemorgen. Een sportwetenschapper en docent bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Groningen. Uh, oxytocine, wat is het precies? Moeilijk woord. Ja, nou ja, het valt eigenlijk wel mee. Maar wat is het, Wat is het precies? Oxytocine, dat is een dat is een stof, dat is een hormoon, maar het is ook een uh, ja, met een moeilijk woord een neuropeptide, oftewel een, een stofje wat in ons hersenen gebruikt wordt om uh, eigenlijk om allerlei soorten gedrag mogelijk te maken en dan vooral gedrag uh, dat ons heel erg pro-sociaal maakt en, en dat het mogelijk maakt dat we dat we goed samen kunnen werken met elkaar. Ja, dus teambuilding, vertrouwen. Ja, precies. Teambuilding, uh, verliefd vrouwen, zijn. Dat je elkaar wat gunt. Ja. Uh, en inderdaad, waar het heel erg uh, van bekend is, uh, waar het bij betrokken is... dat is inderdaad in, in, in liefde, verliefd zijn, seks... Ja. Ja. Uh, eigenlijk alles wat met, uh, met, met binding, attachment, op zijn Engels te maken heeft. Ja. Uh, dus op het moment dat jij uh, ja, een, een binding moet krijgen met iemand anders... op het moment dat je daar een relatie mee krijgt, een sociale relatie... dan, ja. dan heeft dat stofje heeft een rol uh, ja. in het... Ja, en het geassocieert ook met allerlei emoties die we dan uh, ervaren, zoals liefde. Ja, zoveel liefde dat je daar ook een grensrechter mee kan doodschoppen. Nou, nou, ik, ik denk dat, dat dat juist wel een mooi voorbeeld is, uh, hè, waarin daar vooral geen gebruik van wordt gemaakt. Uh, hè, van, uh, van waar dat stofje ons juist bij zou kunnen helpen. Er dus is nou, dus in, in, situatie... in ieder geval in die wedstrijd dus iets gebeurd waardoor die betreffende spelers dat stofje niet hebben aangemaakt. Precies, precies. Helemaal waar, ja. ja. Goed, uh, geldt dit uh, eigenlijk voor alle teamsporten dat uh, mensen dan oxytocine gaan aanmaken? Nou, het, het, het geldt niet zozeer op het moment dat je aan teamsport deelneemt. Hè? En dat heb je dus ook gezien in die situatie waar, waar u het net over had. Ja. Uh, op het moment dat er positieve emotionele ervaringen zijn in een teamsport. Uh, op het moment dat je samenwerkt en het lukt. Hè? Bijvoorbeeld je scoort, dan, uh, dan ervaar je met z'n allen positieve emoties. En dan, uh, dan komen... Dit soort stofjes, zoals oxytocine, die komen dan vrij in je lichaam. En die ja. kunnen dan je helpen om nog beter ga, te gaan samen te werken. Ja. Uh, nog weerbaarder te zijn ook voor, hè, voor, de, voor de druk die er is in zo'n zo wedstrijd. Dat geldt dus inderdaad voor alle sporten waarin samengewerkt wordt... en waarin positieve emoties uh, worden ge, gecreëerd. Juist. Nou, hebt u, u noemde al de druk die ontstaat en die uh, wordt gelegd op sommige spelers. U heeft onderzoek gedaan naar emoties die voetballers ervaren... tijdens het nemen van strafschoppen, tijdens het EK en het WK... Ja, ja, klopt. Wat, wat kwam daaruit? Nou, daar kwam uit dat op het moment dat uh, sport, uh, voetballers die hun penalty scoorden en, en dat ook uitbundig, uh, zeg maar, uh, vierden, en, en lieten zien aan hun teamgenoten, dat is, dat is een idee daarbij. Dus op het moment dat je scoort, kun je, uh, dan ervaar je waarschijnlijk een positieve emotie. Maar uh, op het moment dat je uh, dat niet laat zien aan je medespelers, dan laat je ook niet uh, dan, dan, dan besmet je de medespelers ook niet met die emotie die jij op dat moment ervaart. Juist. En wat wij in dat onderzoek hebben laten zien, dat als je dat dus wel doet laat heel uitbundig zien aan je medespelers dat jij gescoord hebt, ja. dan zijn zij ook uh, beter in het nemen van hun eigen penalty. Uh, en uh, vooral de tegenstander die is minder goed in het nemen van hun eigen penalty. En dat zorgt ervoor dat degene die uitbundig juicht naar het scoren ja. een vergrote kans heeft om in het om uiteindelijk in het winnende team uh, te zitten. Juist met andere woorden, een exotisch dansje met een cornervlag of het uittrekken van je shirt, wat weer in sommige landen dan weer verboden is... dat ja. is eigenlijk een heel, hele goede zaak, zegt u. Nou, met ik weet, nu nu, nu, nu, nu u net twee voorbeelden van, van uitbundig uh, vieren... Die ik, die ik denk ik niet zou willen aanmoedigen. Dat, dat, dat zijn eigenlijk alweer verhalen die wij om vieren heen hebben bedacht. Het oh. gaat echt om prototypische expressies van... Uh, van, ja, van trots-emoties en van blijdschap. En dat is uh, met je handen in de lucht uh, staan. D Juist. Dat was echt een, een, uh, een vorm van uh, non-verbaal gedrag. Ja. Wat nou, heel erg geassocieerd was met winnen. Nou stelde ik net al een vrij cynische vraag over die grensrechter... Uh, ja. die dus is overleden. Um, uh, zouden de resultaten van uw onderzoek kunnen helpen... bij het oplossen van het probleem rondom dit voetbal... dat voorlopig door politici en bestuurders... alleen nog maar met praten wil, wil, wil worden opgelost? Ja. Nou, een, ja, heel direct durf ik daar niet, niks over te zeggen. Maar een van de dingen die het onderzoek wel laten zien is dat hè, oxytocine, dat stofje. Ja. En, en positieve emotionele ervaringen. Die zijn heel erg gelinkt aan het bevorderen van empathie uh, bij, bij spelers. En vooral bij jonge spelers. En empathie, dat is echt iets. Hè, het, het idee dat je je kan verplaatsen in een ander. Ja. Uh, en dat je je kan meevoelen. Dat zorgt ervoor dat wij uh, in ieder geval niet agressief gedrag gaan vertonen. En wat deze jongens lieten zien, ja. was dat ze juist wel agressief gedrag vertonen. ...wat wel eens een aanwijzing zou kunnen geven over de cultuur waarbinnen zij, niet alleen binnen het voetbal ook, maar ook eromheen... ...waarin zij opgroeien, waar agressie dus blijkbaar een hele normale manier is om jezelf te uiten. En ik denk, ik denk dat een van de, ja, de lessen die we hieruit kunnen trekken is dat we een cultuur moeten creëren waarin ja. pro-sociaal gedrag ja. gewaardeerd wordt. En ik denk dat in een, ja, een prestatiecultuur waarin we nu leven... <laughs> ja. Uh, ja, dat, dat he, is empathie en pro-sociaal ja. gedrag. He. Denk aan voetballen, dat je de bal even afspeelt. Ja. Dat is heel pro-sociaal. Dat yes. is juist niet wat bevorderd wordt. Dus, Gert-Jan uh... Gert Pepping, ik moet het hierbij laten in verband ja. met de tijd. Sportwetenschapper bent u van de Rijksuniversiteit Groningen. Dank ik dank u, u zeer. Het is half elf geweest, hoogste tijd om te schakelen met lijn 1. De bus, uh, een half uurtje jazz. Hoeveel lovende zinnen over jazz kun je bedenken, Jeroen? Oh, als Jules deelde zou ik een half uur mee bezig kunnen zijn over hoe jazz piept en knoort en alles. Maar jij als oude cat, jij zult natuurlijk graag meeluisteren van onder het Bimhuis vandaan. gaan we het hebben over uh, de pogingen om het Nederlandse jazzarchief te redden. Maar eerst het nieuws van het Meegers. Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De vmbo school in Meppel gaat onderzoek doen naar de zelfmoord van een leerling van de school. Het meisje van 15 uit Staphorst sprong dinsdag voor de ogen van enkele klasgenoten voor de trein. En er zijn berichten dat ze werd gepest en dat ze daarom zelfmoord heeft gepleegd. De PVV heeft 40.000 klachten binnengekregen via het Polen-meldpunt. Daar wordt vooral geklaagd over dronkenschap, lawaai en parkeeroverlast, meldt de partij. En de PVV geeft de klachten door aan minister Ascher van Sociale Zaken. IAG Bank, de Rabobank, ABN AMRO en SNS Bank komen onder toezicht te staan van de Europese Centrale Bank. In Brussel zijn afspraken over het toezicht van banken in Europa gemaakt. De Nederlandse banken denken dat er in de praktijk weinig zal veranderen. En de bultrug, die gisteren strandde op de zandplaat Razende Bol, vlakbij Tessel leeft nog, zeggen medewerkers van natuurcentrum Ecomare. Die zijn vanochtend met een bootje gaan kijken. Volgens Ecomare kan de bultrug niet op eigen kracht weer naar zee. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie. Files nog op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Marsen, drie kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht, Spekken op het Hoeverlaken, twee kilometer. Daar staat een auto stil op de rechterrijstrook. En op de A50 van Arnhem naar Os, Spekken op het Valburg, drie kilometer. Dan nog de spoorwegen, want tussen Den Helder en Annapolona rijden geen treinen. Doorzaak is een kapotte bovenleiding en de vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaard. Benjamin Herman, John Engels, Rita Rijs, Ruud Jacobs, Joost Patoschka, Michiel Braam. Het zijn grote namen uit de Nederlandse jazz komende zondag op het affiche van het benefietconcert voor het behoud van het Nederlands Jazz Archief in het Bimhuis. Ook hier gaat het om overleving na het dichtdraaien van de subsidiekraan. In het Bimhuis is Hans Dulver zondag de veilingmeester. En Jules Deelder draagt voor, want jazz is... jazz moet, jazz piep, jazz knort, jazz kreunt, jazz adem, jazz is blij, jazz is boos, jazz jazzed. Dat BDF-concert was voor ons de aanleiding om met de bus naar de Piet Heinkade onder het Bimhuis te gaan. En daar staan we nu met mooi uitzicht op het kabbelende kalme water van het IJ. Blauwe lucht, blauw water, heel mooi uitzicht daar met het nieuwe Centraal Station dak links achter ons. En te eh, gast twee heren: Paul Gompers, coördinator van het Nederlands Jazz Archief, en Bert Vuijsje, al een halve eeuw criticus. Van de jazz. Het gaat over liefde. Ik zeg dat de inzet is, red het archief en red daarmee ook de jazz. Liefhebbers, die kunnen bellen, die kunnen meepraten naar 08 op, uh, 0800 1121, 081121, Tweeten met hashtag lijn 1 en mailen met lijn 1, apenstaartje, ntr.nl. Dit vuistje, deze heb jij meegenomen. Ja, ja, ja, ja. Wat horen we? Juist. Wat horen we? Wij horen het titelstuk van onze nieuwe dubbel CD, die heet So What. En dat zijn de nooit eerder gehoorde opnamen van, van twee Maas Davis concerten van meer dan een half eeuw geleden. Wat we nu horen is 9 april 1960. De Michiel geel. de Ruiter zou dan zeggen, opgenomen op de zevende verdieping... Bij een, in een kamertje van een hotel, in, ergens aan een snelweg. Vertel, nou, dat in dit dat geval, weet je In dit geval niet. opgenomen in uh, de studio die zich in die tijd al, van Philips, Phonogram... Van die zich in die tijd al in de nog van het Concertgebouw bevond. En uh, Lou Van Rees, die des, destijds de impresario was van deze concerten... een soort concurrent van uh, Palaket toen die uh, liet die concerten min of meer stiekem opnemen voor eigen gebruik. Want dit was dus gewoon Miles in... Dit was Miles in Nederland. in Nederland, met John Coltrane voor het eerst, uh, met Winton Kelly, met Paul Chambers, die we aan het begin hoorden, met die basnoten, Jimmy Cobb. En uh, Louvarez heeft dus uh, ja, tientallen van dat soort concerten voor, voor zichzelf opgenomen. Het Nederlands Jazzarchief heeft al uh, een hele tijd geleden de hand weten te leggen op die opname, op die banden. En uh, we zijn op een gegeven moment in 2005 zijn we begonnen met daar dingen van uit te brengen. De eerste was uh, Chet Baker uit 1955. En we zijn nu al aangeland in 1960 bij deze dubbel cd van Miles Davis. Paul Gompers, dit hebben jullie dus gewoon in archief? Ja, zeker. Uh, en niet alleen dit, maar ook nog ontzettend veel andere uh, mooie opnames. Niet alleen van Lou van Rees, maar ook uh, hebben we de... Opnames van uh, het Bimhuis uh, van de afgelopen 30 jaar in ons archief liggen. We hebben Van het Zuurhuis in, uh, in Utrecht hebben we het hele geluidsarchief liggen. En ga zo maar door. Over liefde gaat het, hè? Ik zei het al in de, in de, in de inleiding. Alles voor de jazz, zeg ik. Alles voor de jazz, want de jazz is niet uit. Pas geleden, ik hoorde het net voor de uitzending... Dave Bru Brubeck is dood, de jazz is dood, tijd voor de blues. Maar zo is het dus niet, hè? Het is al tijd voor de blues, maar ook tijd voor de jazz. Ja. Okay. Hoe rijk is de Nederlandse jazz? Dan heb ik het niet over geld, maar over uh, kwalitatieve uh, areaal. Nou, uh, Behoorlijk. Um, bekijk het maar eens van de andere kant. Want we luisteren nu naar Miles. Maar er ja. zijn er in Nederland ook genoeg, hè? Ja, uh, we hebben mensen als Erik Vloeimans. We hebben mensen als Benjamin Herman. Om over de nieuwe generatie te spreken. Dik de Graaf. Maar we hebben Dik de Graaf. Uh, Gaan ze maar door. Maar we hebben ook grootheden als uh, Han Benning, Rita Rijs. Uh, Michel Mengelberg, die ook in het buitenland uh, tot uh, grote roem zijn gestegen. Rita Rijs, die Miles ook nog wel heeft meegemaakt, uh, natuurlijk. Uh, ja, zeker. Dat, uh, en uh, Rita is dus het, nou, het mooiste voorbeeld wat ik ken... Van de, <coughs> van de onverwoestbaarheid die de jazz met zich mee kan brengen. Uh, ze, ze is uh, hoe heet het, volgende week jarig... Ik zal maar niet zeggen hoe oud ze wordt, maar ze is de tachtig ruim gepasseerd. Ja. En ze is nog steeds, niet alleen dat ze optreedt... maar een hoop zangeressen die dan op later leeftijd optreden... Die, ja, die worden een beetje versteend. Bij Rita is het nog steeds zo, wanneer ze een nummer inzet... Love for Sale, duizend keer er gezongen... Ze doet het toch weer anders dan alle voorgaande keren. Want ze wil zichzelf niet vervelen. En dat is echt een, een, ja, een heel groot wonder. Dat uh, iemand tot op zo'n hoge leeftijd met zoveel creatieve energie bezig blijft. En dat is het beste bewijs van uh, de jazz als... Uh, ja, Heilzame bezigheid. Cool cat, die meid. Want ik ken haar broer toevallig. Die woont in een mooi verscholen dorp in Zeeuwslanderen. Nee, Tom. Tom En dan komt zij gewoon, niet meer de laatste jaren... maar dan komt zij gewoon ook nog eens even gewoon zingen in het dorpje. Gewoon, want het blijft ook oké van de straat, hè, jazz? Onder andere, ja. Het is geen muziek van de elites... Nou, het, is het, het wonder van de jazz is dat het dus begonnen is als een soort volksmuziek... van een verdrukte minderheid in een uithoek van Amerika. En het is in honderd jaar heeft het een ontwikkeling doorgemaakt van de, van de, van de katoenvelden... Naar de Dancings. Maar Miles Naar... Davis kwam uit East St. Louis. Ja, Dat is een en, enorme griebus. En, jawel, nou nee, zijn vader was een uh, tamelijk gefortuneerde tandarts hoor. Hij kwam uit de middelklasse. Maar uh, nee, maar de jazz is dus, uh, heeft zichzelf geëmancipeerd. Van volksmuziek uh, tot amusementsmuziek tot kunstmuziek. Maar is ook als kunstmuziek gewoon ja, wel down to earth gebleven. En het is nog steeds, nou ja, wat ik altijd zeg... Uh, muziek die hoofd en hart in gelijke mate aanspreekt. Ja. Uh, Paul, hoe arm is de Nederlandse jazz... En dan heb ik het wel over de kassa. Nou, de, de, de Nederlandse jazz, en ik kijk niet alleen naar onze eigen organisatie, maar, uh, maar ook naar anderen, is wel wat armer geworden. Ik kijk naar het bericht eerder deze week over uh, de opheffing van het Metropolokest. Het uh, verdwijnen van subsidies voor een hele hoop jazzensembles in de afgelopen jaar, wat bekend is geworden. Dus de Nederlandse jazz is er qua ondersteuning wel wat armer op geworden, maar qua vitaliteit denk ik niets minder. Want Ze hebben de... altijd gespeeld voor weinig, is het beeld, hè? Ja, dat is het inderdaad het beeld. Maar het is natuurlijk ook zo dat met name wat grotere ensemble's natuurlijk moeite hebben om alleen maar hun, uh, hun, hun inkomsten... uit publieksgelden uh, te halen. Dan heb je ook soms een beetje ondersteuning nodig. En orkesten zoals het Metropoolorkest zijn daar een goed uh, voorbeeld van. Metropoolorkest heeft de afgelopen maanden... Ook natuurlijk ook allerlei inspanningen gedaan om uh, te overleven. Allerlei kostenplaatjes en berekeningen zijn langsgekomen. Um, nu zijn, staan jullie dus voor dit Benefietconcert... Hoeveel hebben jullie nodig? Nou, om, om echt een beetje te kunnen draaien... hebben we twee ton per jaar nodig aan inkomsten. En dat is nog uh, lang niet bereikt. We zitten op ongeveer een derde. Uh, maar we moeten dus nog behoorlijk wat extra inkomsten genereren... om onze organisatie voor te kunnen zetten. Vandaar ook dit Benefit Concert aanstaande zon. Ja. Kan de jazz niet op eigen benen staan? Uh, Want dat vragen heel veel mensen zich natuurlijk af. Hè? Er kan een hele hoop jazz op eigen benen staan. Maar ja, kijk, het Rijksmuseum uh, kan ook niet op eigen benen staan. Die heeft ook een klein zetje in de rug nodig van uh, van de overheid om. Uh om alles te kunnen bekostigen, om vervolgens het publiek te kunnen bedienen. En dat geldt voor een archief, net zo. Het verzamelen, het documenteren, het archiveren... van alles wat in het verleden is gemaakt... dat kan je niet uit publieksgelden alleen maar financieren. Toch is er een mailtje hier van Bas. <coughs> uh, die had het over een documentairemaakster die we in de bus hebben gehad. Die geld zoekt bij particulieren, nu dan de jazz. Bas vraagt, is het niet zo dat crowdfunding de toekomst heeft... en is dat niet veel beter dan subsidieslurpen... Ik denk dat het meer en-en is. Ik denk dat je allebei moet doen. Ik denk dat het met het Polkonsorkest uh, heeft uh, uh, ook van alles geprobeerd met de crowd? Uh, ja. En, en kijk, er zijn bepaalde instituten... Ik gaf net als voorbeeld het Rijksmuseum, maar ook het Nationaal Archief en de Koninklijke hm. Bibliotheek in Den Haag. Die kunnen ook niet alleen maar op publieksgelden draaien. Je hebt, als je iets wil archiveren en documenteren en bewaren voor de toekomst... heb je ook wel een beetje steun nodig vanuit een overheid... die zegt van <Gül> kom, wij vinden die geschiedenis belangrijk. Niet alleen van... Uh, datgene wat in de grote archieven liggen, maar ook de kleinere... waar de Nederlandse muziekgeschiedenis in wordt bewaard. Ja, bovendien, bovendien is er dus Lees van tuin. subsidie slurpen... is op dit moment dus bij ons juist geen sprake. Want vanaf 1 januari staan we dus voorkomen op eigen benen. En iedere cent die we uitgeven, hebben we zelf verzameld. Dus uh, ja, we zouden graag subsidie willen hebben... maar het is op, op, totaal niet aan de orde op dit moment. En met, in zekere zin zijn we bezig met crowdfunding. Want uh, er, we hadden dus bij het oude... in de vorige situatie bij het archief hadden we uh, donateurs. Die, hadden, uh, die, konden, die kregen dan vier keer per jaar ons prachtige blad Jazz Bulletin. En die betaalden. Volgens daar... Volgeschreven door mensen die er uh, niks voor uh, kregen? Uh, <laughs> professioneel gemaakt uh, door mensen die het als liefdewerk doen allemaal... Ja. Uh, auteurs, fotografen, vormgevers, noem maar op. Uh, en daar betaalden ze dan 17,50 voor. Voor vier nummers per jaar. Nou, dat was ongeveer kostendekkend. We zijn in feite overgegaan op een vorm van crowdfunding. Doordat Paul Gompens heeft toen bedacht... dat we dat in de nieuwe situatie drastisch moesten gaan verhogen. En daar was ik heel sceptisch over. 60 euro per jaar, plotseling vragen aan mensen die voordien 17,50 betaalden. Ja. En het is gelukt om, nou wat is het, 90% van de, van de donateurs... Op te, ...op te waarderen tot vrienden. Dus de, de meneer die uh, dat mailtje stuurt over crowdfunding... ...ja, dat klopt. Wij zijn zelf bezig met onze eigen crowdfunding. Over hoeveel mensen hebben wij het in Nederland? Hoeveel mensen zijn er met jazz bezig? Als uh, beoefenaar bedoel je? Ja, nou, gewoon, hoe, wat, is, wat is zo ongeveer het, het, het jazzpotentieel van Nederland? Publiek en, en, uh, en spelers? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk je naar is een... het een kleine of een grote tak? Ik, ik, het, het is niet helemaal precies te, te zeggen. Kijk, er komen 70.000 mensen per jaar naar het Noorsi Jazz Festival. Of dat allemaal jazzliefhebbers zijn, dat kan ik niet precies beoordelen. Er komen mensen naar, 2000 mensen naar, naar concerten in de grote zaal van het Concertgebouw. Komen hier regelmatig 300, 350 mensen? Ja, je wijst avond, naar het, het binnenhuis. Ik, ik kijk ook bijvoorbeeld naar, is... het, ik heb naar het affiche gekeken voordat de, de bus instapt. Dus ja. Er is heel veel te doen. Ik, zie, ik zag ook bijvoorbeeld de laatste concerten van het Willem Breuken collectief ja. eind, eind december 2. Eind ja, ja. ja, ja. uh, dat is dan zo'n ongelooflijk uh, iconische uh, ensemble dat uh, verdwijnt. Maar er zijn er steeds weer nieuwe. Het, het, het, gaat, wel, het ja. gaat wel over een leven. De kunst voor Absoluut. na Absoluut. het overlijden van Dave Brubeck. Ja. Er, er, er komen er steeds weer nieuwe nou, bij. Een, kijk, je hebt, als je over de laatste 20 jaar kijkt dan zie je een buitengewoon interessante organische ontwikkeling. Er was een periode, 20, 30 jaar geleden... dat de Nederlandse jazz uh, verdeeld was in kampen die elkaar bestreden. Hè. Je had uh, de Hilversumse studiomuzikanten, de Beboppers... Uh, aan de ene kant, uh, die de Conservatoria uh, ook les gaven... en daar tegenover dan de, de oude avant-garde uit de jaren 60. Die zagen elkaar niet staan. Ja. Op een gegeven moment kwam er een nieuwe generatie. Benjamin Herman, Erik Vloeimans, Joey Honing. Die zeiden van... God, in al die kampen wordt interessante muziek gemaakt. Waarom gaan we dat niet overbruggen en combineren? En sindsdien zie je dus inderdaad alle mogelijke ontmoetingen, ook binnen de Nederlandse jazz... van mensen die elkaar vroeger op een kilometer afvielden. Ja, ja, maar het vindt wel goed dat er een veelheid van stroming is. Annemie die hangt aan de telefoon en die heeft ook zo haar bedenkingen over de jazz. Vertel eens, Annemie. Ja, ik, uh, ik heb zelf de, in de zestige jaren de jazz weer uh, ontdekken. Maar ik viel een beetje over het zinnetje dat uh, de jazz geëmancipeerd was van volksmuziek. Naar kunstmuziek. En dat is nou juist iets waar ik mij een beetje aan stoor. En ik ben eigenlijk blij dat ik de Afrikaanse muziek heb ontdekt. Niet alleen het de, de Westkust, maar ook de Oostkust. En daar zit toch nog altijd dat element volksmuziek en ook de emotie in. En dat mis ik ook een beetje bij uh, moderne jazz. Het is echt een beetje de muziek van een elite geworden. Ja, maar is dat nou zo, Bert Vuijsje? Nou, ik, heb het, ik zei straks al dat voor mij An is... Annemie wijst ook naar ja, andere muzieksoorten, Ja, natuurlijk. Nee, kijk, he? wereldmuziek is ook een interessant genre. Ja. Maar we hebben het nu over jazz. En ik heb straks al gezegd dat ik vind het mooie aan jazz... dat het hart en hoofd gelijkelijk aanspreekt en bevredigt. Uh, nou, bovendien, je kan ook zien dat uh, er een hele hoop andere muzieksoorten... beïnvloed zijn door de jazz. Ik, ik kijk maar naar ons programma als hekkensluiter... Op zondagavond speelt Ronald Snijders Die vermengt kawina muziek uit Suriname met jazzmuziek en improvisatie. En dan zie je eigenlijk toch wel dat het veel breder is dan alleen maar die klassieke jazz. Het geeft het ook weer aan de dynamiek. Dat, is, dat ja. de vernieuwing steeds uh, nog gaande is. Absoluut. En ook noodzakelijk natuurlijk. Maar nu dan over dat jazzarchief weer. Um, dan denk ik aan archief. Dan denk ik aan uh, nou ja, archiefkasten letterlijk. Mm. En ik denk aan, een, aan een kasten vol met cd's en platen, uh, Bert um, Is het niet uh, um, ook noodzaak om dat open te gooien? Omdat er een presentatie van te maken? Nou ja, dat is dus precies waarvoor we eigenlijk het geld nodig hebben. Uh, onze collectie die bevindt zich nu uh, in de, bij de afdeling bijzondere collecties... Uh, van de Universiteit van Amsterdam, van de Universiteitsbibliotheek. Maar die ligt daar dus ja, in een uh, opslagruimte, ja. uh, ergens in Amsterdam-Zuidoost. Willen we dus doorgaan met wat we vroeger deden, namelijk dienstverlenen... aan muzikanten, studenten die een scriptie moeten schrijven, uh, scholieren... liefhebbers, uh, buitenlandse documentairemakers, wetenschappelijke onderzoekers. Dat zijn allemaal mensen die kwamen naar het archief om daar... Onze collectie te gebruiken. En ja, willen we dat dan hebben we dus ergens een presentatiecentrum nodig. We hebben ook vrijwilligers die heel veel werk voor ons doen. Die moeten ook een uh, werkplek hebben. En om dat alles te blijven doen. En om onze ons, om blad te kunnen blijven uitgeven, de jazzbulletin, om onze CD's te ja. kunnen blijven te maken, daarvoor is dat geld nodig. Paul Gompers? Ja, en nog meer dan dat. Want inderdaad, precies wat je zegt. Wij vinden juist dat je heden en verleden van die jazzmuziek met elkaar moet verbinden. Dus daarom willen we ook allerlei activiteiten gaan organiseren. Het ja, maakt het levend als je, als je het ziet. Hè? Ik denk, aan, ik denk aan, dat, aan dat prachtige, leuke museumpje rock art in Zuid-Holland. Ja, ik, ik denk aan uh, het bluesmuseum Museum voor Harry Musquet en de Blizzards in Grollo. In die boerderij. Mm -hmm. Het hoeft niet groot te zijn en glas en staal en peperduur en nou. een architect inhuren. Uh, ik denk dat je het juist uh, op, op de schaal moet houden die het, die het nodig heeft, die het verdient. Dus ook de jazz. Maar toon het. En maak er niet alleen een studiecentrum uh, van. Dat is ook precies wat we willen gaan doen. We willen luisteren en leeravonden met het BIMHuis samen organiseren... met North sea Jazz, met andere organisaties waar mensen naartoe kunnen komen... zodat ze actief kennis kunnen nemen van wat uh, de jazzmuziek te bieden heeft. Uit het nu, maar ook vanuit een historische context. En juist dat willen we met elkaar gaan verbinden. Hebben we hier een anonieme luisteraar die mailt... ik wist niet dat dit soort instanties subsidie kregen... Waar Waarom werken deze heren niet gewoon overdag voor een baas... zodat ze s'avonds deze hobby kunnen uitoefenen? Ja. Uh, ja nou, Bert uh, Vuistje maakt een wegwuivend uh, gebaar. Ik vind het een, uh, ik vind het een tamelijk uh, malotige opmerking... als het gaat om mensen die dus allemaal belangeloos zich inzetten voor de jazz. Ja, maar dit komt typisch uit de hoek van mensen die ook hebben bijgedragen... tot de wil om dit soort subsidiekranen dicht te draaien, Paul Gons. Nou, iedereen heeft de vrijheid om zijn eigen opinie te uiten, maar kijk... Um, moet het Rijksmuseum misschien ook dicht van deze meneer? Of moet uh, het Concertgebouworkest ophouden? Want ook dat wordt gesteund met subsidies. Dan kan je alle kunsten ophouden. Deze meneer het, uh, gelooft, uh, denk ik, gelooft niet erg in jazz. En heeft er bepaald geen liefde voor. Ja. En zoals al die andere mensen die kranen dichtdraaien. We hebben een andere cat aan de lijn. Erik Corton van 3FM. Joel! Ja. Goedemorgen. Kom jij ook zondag naar de Benefiet? Nou, nou ja, ik ben, ik ben op dit moment heel druk in voorbereiding... voor dat 3FM series. ik Questing. Want nu zie ik misschien dat ik even langs uh, uh, val. Ja. Maar de reden waarom ik bel is omdat ik... Nou, eigenlijk merk ik, ben, ik ben zelf een, een, uh, een, een b-bop-liefhebber. Dat vind ik geweldig. En nog steeds, en dat draai ik nog steeds heel veel. En daar ontdek ik ook nog steeds nieuwe dingen in. Waarom? Uh, dus dat is voor mij nog steeds wel levend. Maar ik merk wel dat, dat uh, als je bijvoorbeeld het zegt over jazz-evenementen... Jazz bijvoorbeeld de Noordse Jazz... Uh, um, dat, het valt me altijd op dat dan zeg ik, de jazz altijd ontkleed en, uh, en, en ingekleed moet worden met allerlei randverschijnselen die eigenlijk niet zo heel veel met jazz te maken hebben. Wat bedoel je? Dat, nou ja, dat er heel veel geprogrammeerd staat wat voor mij eigenlijk, eigenlijk geen ene reden met jazz te maken heeft. Maar met popmuziek of met soul of, uh, of wat dan ook. En dan... Dan zie je ik... inderdaad ineens Prince verschijnen in, uh, op het ja, jaz Noorsi ja, Jazz. Al, uh, ik vind Prince heel erg gek, maar of... Nou, zo nodig op het nodig op een Noordse jazzfestival moet staan. Maar goed, dat, dat is aan zo'n zo festival. Maar ik merk dat, dat jazz altijd begeleid moet worden van iets populairs... om het nog een, om het nog een soort van vervoermiddel te geven, lijkt het wel. Dat om vind ik wel nou jammer. Het, om het populair te houden? Ja. Jazz zou meer van zijn eigen kracht moeten uitgaan, is de, is de boodschap. Nou ja, dat blijft Maar kijk, ik hou ook erg van klassieke muziek. En, en soms dan snak je enorm naar iemand die klassieke muziek, uh, uh, maar zeggen, een zetel kan geven. Ook vertellend erover en enthousiasmerend erover. Tijl Beckham doet dat nu misschien op een te populaire manier voor vele mensen of wat dan ook, maar het zorgt er ook voor dat mensen. Over wie, nu, wie heb je het, nou, Erik? Over wie uit. heb je het? Tijl ja, Beckham. dat zou toch mooi zijn als er een, een ja. nieuwe. Een nieuwe weken voorvechter voor die muziek zou komen dat je opnieuw gaat luisteren naar het pionier uit de jaren 50 en de jaren 60. Ja, dat ik wel mooi vind. Je, je, je signaleert ook een zekere branchevervaging in zo'n uh, North Sea Jazz Festival. Ik kan je heel slecht verstaan. Ik heb je, heel ik. Je signaleert heel ja. Je signaleert ook een soort branchevervaging in de, in de jazz gelet op dat festival. Maar zou jij zou jij naar een, een, een open presentatie gaan in een jazzarchief? Nou ja, kijk, ik heb, er, ik heb er een basisinteresse in, dus ik zou wel, ik zou wel gaan. Alleen, ik denk dat er... Dat, dat, nee, ja, je hebt steeds meer aandacht aan op Radio 1. Ik denk dat het mooi zou zijn als, als je uh, uh, mensen gaat leren... waar het allemaal nog niet het toepunt voor geweest is. Dus dat het dus dan natuurlijk wat meer ook historisch perspectief geeft... voor een wat breder publiek dan alleen de mensen... die er al een basisinteresse in hebben. Erik, dankjewel. Jouw lijn wordt ook slecht. Maar de, de opmerkingen gaan uh, nu naar Paul Gompus. Uh, hij, hij zegt ook van... Uh, aan de ene kant branchevervaging, aan de andere kant educatief van belang. Ook zo'n centrum. Ja, ik denk juist dat datgene wat wij allemaal in onze collectie hebben... dat we dat uh, kunnen gebruiken en inzetten, ook bij, inderdaad, bij educatie... Uh, er wordt ook uh, gedoseerd over klassieke muziek. Ik denk dat de jazzmuziek daar net zo bij hoort. Als je de historische context kent, dan ken je, kan je ook het, uh, de actuele muziek beter waarderen. Ja, maar dat, dat, dat is mooi. Want Bart die mailt, uh, hoe worden jongeren bij het archief betrokken? Want hij hoort alleen maar namen die hij niet kent. Uh, beschouwen de heren Wouter Hamel en Caro Emerald, Emerald als jazz? in oh, zekere zin wel. Als je het vanuit een bredere context kijkt, zeker... Uh, Wouter Hamel heeft een uitgebreide jazzopleiding gehad. Hij heeft ook Wouter zijn debuut, heeft, debuut de, de, gemaakt op het, uh, op het vocalistenconcours in Zwolle... Waar, uh, wat zijn, alleen over jazz ging. Zijn, zijn carrière begon inderdaad uh, doordat hij het Nederlandse jazzfocalistenconcours in Zwolle won. Een jaar of vier geleden, of uh, zes geleden. Dus uh, die komt uit de jazz, uh, geen twijfel. Ja, maar ik begrijp, ik begrijp de opmerking van Bart natuurlijk heel goed. Want dat, dat zijn op dit moment de namen die het ook in de jongere generatie goed doen. Maar aan de andere kant kan zo'n archief juist ook uh, de, de, de, de rijkdom van, van uh, het hele uh, spectrum ook tonen. Dat, dat juist die onbekendheid uh, om, omslaat in, in kennis. Nou, dat is ook precies wat, uh, wat, wat we beogen. Kijk naar groepen als Kiteman. Die hebben hun roots ook in de jazz liggen. Dat is misschien voor vele mensen onbekend. Maar ze zijn wel enorm door die muziek geïnspireerd. Colin Benders uit Utrecht. Die ja. de afgelopen jaren als een komeet omhoog is geschoten. Ja. Ja. Maar dat is ook, Bert Vuijsje, ook weer zo'n zo zo zo zo jongen... die als een speerpunt fungeert, toch? Absoluut. Ja, nee, en en dan Zou zie je eigenlijk ook... moeten zijn maar dan zie je, nee, Maar dan zie je ook dat hij uh, samenwerking zoekt met Erik Vloeimans. Die dus een van de grote namen uit een van de voortrekkers van de Nederlandse jazzmuziek is. En uh, ja, zo, zo hangt het toch allemaal samen. Paul wat Gommers, wat e wil je zeggen? Nou, hij kon helaas niet zondag, maar hij ah, zal hij graag willen komen. Tuurlijk, hij is wel gevraagd. Ja, zeker. Even nog uh, over het jazzarchief en uh, de muziek. Hoe belangrijk zijn ze voor elkaar? Ho wat, wat kan het jazzarchief uh, betekenen in uh, nou, overleving? Nogmaals, daar hebben we het niet over. Maar wel in het levend houden. Nou, en het levend houden uh, houdt in ieder geval in dat wij willen blijven documenteren en archiveren wat er nu gemaakt wordt. Zodat we het voor de toekomst kunnen bewaren. Dat is een heel belangrijk onderdeel. En wat jij ook zegt, is we moeten het ook naar buiten toe uitdragen. Ja. En ook een plek geven waar niet alleen mensen het kunnen bezoeken. Maar ook zorgen dat we op allerlei andere plekken aanwezig zijn. Zodat mensen er kennis van kunnen nemen. Over uh, plekken gesproken. Martijn aan de telefoon, die gewoon meer jazz op Radio 1 wil, toch Martijn? Ja, Martijn en Helmond. Ik ben uh, in mijn jeugd uh, voor ik jazz heel erg leuk. Met name doordat mijn ouders ervan hielden. Later is het overgegaan interesse in dance- en house-muziek en hiphop-muziek. Maar um, dat jazz ligt uh, op best wel goed bij een hoop mensen. Beter, denk ik, dan klassieke muziek. En uh, het lijkt mij ideaal uh, soort zanger-muziek uh, voor op Radio 1. Want uh, in combinatie met de actualiteiten en dan een beetje swingende muziek erdoorheen, <lacht> daar kom je ook hartstikke leuk uh, je dag door. Ik zal het doorgeven, ik ben... ik zal het doorgeven aan Laurens Bos, de zendercoördinator, en misschien bij het Radio 1 Journaal, ook af en toe eens gewoon goede jazz er tussendoor. Uh, dankjewel Martijn, wat vind jij ervan Bert nou, heel uh, Natuurlijk als voorvechter alleen maar mee eens met Martijn met Helmond. Ja, nou heel vroeger had je iets, dat noemde ik dan in die tijd langs de lijn muziek. En dat was op zondagmiddag. In het programma langs de lijn werd relatief veel big band jazz gespeeld. Dat vond ik altijd wel leuk. Ja. We zijn aan het eind van deze lijn 1 gekomen met Paul Gompus en Bert Vuisje. Zondag dus dat benefietconcert. Dat is mooi voor, voor het geld. Maar wat ik het belangrijkste vind is het behoud van liefde. En de intenties die jullie hebben uitgesproken om van het jazzarchief ook een mooi open huis te maken. Dit was lijn 1, nog met een stukje Gijs Hendricks uit mijn eigen statie. Hurry! Haast is geboden. Dank jullie wel. Oké. Okay. Villa VPRO. Geluid loopt. Een blik achter de schermen van Focus. Dit zijn de vragen die hij stelt aan onze minister van Cultuur. Kapelle aan den IJssel, 1961. Geboorteplaats, en jaar. Koemlaude. Ze is Koemlaude afgesteld. Rutte 2. Nou, lijkt me duidelijk. Dat is toch niet een vraag als je Rutte alleen maar zegt 2. Rutte 2? Geluid loopt. Iets na half 4 in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.